Aan de kosmos en de hele ruimtevaart is dat het iets is wat ons met paplepel is ingegoten. Nou, zaten onze opa's en vaders, of oma's en moeders, mag je zelf invullen, nog uh, met marsmannetjes en dat zie je vooral in de stripverhalen. De meest krankzinnige uh, ideeën over een andere planeet het waren ook altijd kwalijke wezens van een andere planeet, veelal. En dat uh, gedurende de Tweede Wereldoorlog, als ik dat nou even zo snel met de natte vinger probeer te bewijzen uh, was het nogal eens zo dat uh, dat ze op die andere planeet hulp nodig hadden bijvoorbeeld bij Popeye zie je dat dan hadden ze hulp nodig, waren het echt, was, waren de aardbewoners een soort geallieerden in de koude oorlog werden die marsmannetjes echt gevaarlijke wezens die maar één doel hadden, dat was het leven op deze planeet voorkomen kapot maken en de mens echt vernietigen, of dan wel tot slaaf maken. En dat, uh, dat zie je ook heel goed in al die, die zwart-wit uh, science fiction films met, uh, zijn er niet Triffits en weet ik maar niet, allemaal grote peulen waaruit monsters tevoorschijn komen. En dat zijn, ja, dat zijn dan die uh, buitenaardse levensvormen zoals men die zich toen voorstelde. Dus het eerste wat er gebeurde, kwam er echt de echte ruimtevaart. Uh, het gevleugelde woord van de eerste Russische ruimtevaarder. En waar is God nou? Dat vroeg hij zich af toen hij uit de dampkring was en de aarde zag. Hij had dat echt in al zijn naïviteit. Nou, niemand wist ook beter. Ja, door een camera had je nooit. Ze hadden waarschijnlijk de jongen gewoon op zijn sportprestaties uitgekozen? En hij was daarheen gegaan in volle overtuiging dat hij daar dan buiten de wolken voorbij de wolken God zou zien zitten. Dus, nou, dan kun je je voorstellen hoe snel die kennis is gegaan. Want inmiddels zal niemand nog denken dat uh, dat er zo dichtbij inderdaad een buitenaards wezen te bezichtigen valt, hè? of hoe je die dan ook wil noemen. Maar uh, ja, toen kwam de maanlanding. Ik zat toen in de zesde klas van de lagere school, geloof ik. Nou, daar waren ze dus al behoorlijk wat keren de ruimte in gegaan. Het hondje, we heetten het niet Laika geloof ik. Het uh, beroemde hondje. Maar ik geloof dat het zelfs één zwart oogje had. Net als His Master's Voice-achtig beestje. En dan was er was ook wel zo'n een aapje vervolgens. En toen was die Russische jongen, die, die, die verbaasd was dat God daar niet te zien was. En toen uh, zeiden ze voor het eerst serieus met Armstrong. Kijk, ik ken, ik ken de naam van de eerste man op de maan zelfs nog zo ingrijpend. Was dat. Uh, nou, iedereen zag dat hoe ze daar eens met die rare vragen sprongen over dat maanstof heen en weer jumpten. En toen die vlag in de maan staken. Nou, heb ik in een museum in Athene een, een, een saillant detail ontdekt. Er waren dus van alle landen van de wereld stukjes vlag meegegaan. Het was dus de bedoeling dat die vlaggen ook op de maan werden geplant. Maar wat hebben deze astro Amerikaanse astronauten gedaan? Die hebben die vlaggen wel mee naar de maan genomen. En toen vervolgens allemaal weer ingelijst <coughs> met een stukje maankruis teruggestuurd. Nee, het was niet in, in Athene. Ik heb het... Gezien in het museum in Luxemburg, het groot Hertogelijk Museum in Luxemburg. En omdat ze er twee terugkregen, zowel hun, vla hun vlaggetje als een stukje van die Amerikaanse vlag, of weet ik veel wat. Hebben ze als zuur commentaar in dat Luxemburgs museum, in de hoofdstad Luxemburg. Beide stukjes maansteen in dezelfde vitrine naast elkaar gezet. Met andere woorden, kijk eens wat een dankbaarheid. Ze hebben ons, onze troep, is het helemaal naar de maan gestuurd en dan geven ze het ons weer terug. Van nou, het is er geweest hoor. En uh, dat, dat, is, ja, dat is dan triest. Dus er was gewoon een soort gesjoemel met souvenirs daar aan de gang. En ze hebben wat stenen meegenomen en ze zijn teruggegaan. En uh, nou, eigenlijk hebben ze daar genoeg materiaal waarschijnlijk vandaag ge ge gegraven. Uh, hoe zeg je dat? Weggehaald. Om, om, om voorlopig al een tijdje voor te kunnen. Nou... Oké, okay, dat was toen dat er was geen leven op de maan. Dan nou blijft we nog altijd het mysterie van de donkere kant van de maat. Ook die hebben we nog steeds niet gezien. En, uh, dus dan, weten we, dan kunnen we wel zeggen, op die ene kant is geen leven. Ja, misschien op die andere kant wel. En dan is er nog de theorie, hoe weten wij waar we naar moeten zoeken? Wat is leven? En in hoeverre zoeken wij niet alleen naar dat wat wij herkennen? Want op het moment dat wij het niet herkennen. En was het niet nog een paar honderd jaar geleden dat men dacht dat mensen met een andere huidskleur minder mensen waren? Dat het, of dat men er nog tot in, tot op een paar jaar terug dacht dat dieren geen gevoel hebben. Vissen we hebben geen gevoel. Zelfs nu zijn er nog mensen die dat denken. Dus we zijn nog maar zo'n klein stapje vooruit in het erkennen wat leven is. Dat we op onze eigen planeet dat we het onmogelijk daar ons beeld van kunnen vormen, want misschien is het daar wel een, een, een microbische vorm. Ja, het leuke is dus uh, vooral ook dat, dat, je dat, dat die hele maan, om die nou als dichtstbijzijnde te nemen, dat, uh, om terug te keren naar de cartoons, dat je ziet dat die beelden in het begin van deze eeuw, heeft die maan nog echt een gezichtje. En, en naarmate de kijkers beter worden, de, de, de verre kijkers, de verrekijkers, uh, begin, beginnen daar kraters in, worden die ogen langs mijn hand echt kraters. En uh, op een gegeven moment, ja, dat is ook wel een beetje jammer. Hè? Dus de, de maan is niet meer dat, dat, dat levende ding. En is nu die dode steenklomp geworden, het euh, steenklomp. En dat is op zich ook wel jammer hoor, dat is minder minder dichterlijk. Maar aan de andere kant heeft het, uh, het dichterlijk vermogen van een hele generatie een enorme zwiep gekregen, de kosmos in. Als je alleen al denkt aan Pink Floyd, uh, The Dark Side of the Moon. Of uh, je, je denkt aan, aan, aan, aan David Bowie, Planet Earth is Blue and there is nothing I can do. En dat was dus ook wat, de eer, wat die eerste Russische jongen volgens mij ook nog gestameld heeft. Het is blauw. En dat is dus het mooie eraan. En dat is het bijzondere aan de aarde, dat hier water is. En uh, dat, dat, dat is een ander uh, onderwerp. Misschien dat ik daar straks nog iets, iets verder op inga. Maar dat is vanzelfsprekend. Laten we dat even vanzelfsprekend houden. Uh, de, het bijzondere eraan is dat niet alleen uh, men een spacetrip kon gaan maken via een televisie en hele volkstammen aan de beeldbuis gekluisterd zaten, om dat die, die maanlandingen mee te maken. Op een gegeven moment trad er natuurlijk ook weer gewenning op, van oh god, dan waren ze daar weer. Ik geloof dat ze een paar keer heen zijn gegaan, dat andere naties niet achter konden blijven. Dan moesten ze om de beurt daarheen, want dat was flink vlaggenplanten geblazen al daar. Maar uh, het is ook een soort kolonialisme eigenlijk. Maar uh, de, de, de mens uh, was, was ondertussen ook met zijn kosmisch bewustzijn aan het vergroten. En dat is eigenlijk al in de vorige eeuw gebeurd. Hoor. Dat heeft, en dat moet je het zien vanuit het licht van de grote ontdekking. De afgelopen millennium is men bezig met grote ontdekkingsreizen. En uh, het Orientalisme in, uh, de, aan het eind van de vorige eeuw. En uh, de afzindrinkers, het ontdekken van hashish en opium. En dan kwam er die, die hele rottige Tweede Wereldoorlog, waardoor alles ineens op een houtje bij te geblazen werd. Maar daarna kwam er een nieuwe generatie voor waar alles berg opwaarts ging. Rock en roll en uh, LSD en hashish. En ga zo maar door wat er niet al... Uh, aan, ...aan nieuwe stoffen te vinden waar... ...die behoorlijk space maakt. Alleen al het feit dat we het woord space gebruiken. Dat je in de koffieshop... ...space cake kunt kopen. Dat heeft direct te maken met de ruimtevaart. Want uh, waarom noemen wij dat space? Omdat het... Uh, ons van de aarde aflicht, ons in een zweverige toestand brengt. En zelfs de, de, de beste wetenschapper zal achter zijn, uh, zijn verre kijker nog een beetje zweverig gevoel af en toe krijgen. Want al kan hij het beredeneren, lichamelijk gebeurt er natuurlijk iets met hem als hij weer iets ontdekt wat zo'n miljard lichtjaar ver weg is en... Ja, dat is zelfs is wie misschien op aarde. als je een enorme bijzondere ontdekking doet. dat je een beetje zweverig wordt. of verliefdheidsgevoel. Dat is er ook zo een. Maar dat wordt, met drugs wordt dat aangezwengeld, dat, dat gevoel. En, uh, en dat kwam dus aardig overeen met die. Uh, met die. Uh, die ruimtevaart. Dus het liep mooi uh, synchroon. Danger, danger, danger, out of space, go, go, go. De jaren 60 zweef jij, is natuurlijk het centrum De Kosmos uh, aan de. hoe heet het? Prins Hendrik in Amsterdam. Daar uh, houden ze zich bezig met alles aan deze en geen zijde van, uh, van de planeet Aarde. En. Uh, een van die kosmosachtige zaken, dat is natuurlijk Simon Finkel, Dankjewel. collega, dichter en schrijver. En deze man uh, houdt zich bezig en, en met alles uh, wat los en vast zit. En hij gelooft dus dat, dat, dat alles, alles mogelijk is, alles moet kunnen. Echt zo'n jaren 60, 80, de jaren 50 zelfs al, uh, alles moet kunnen. En uh, hij verdiept zich dan ook in zeer veel sectes en uh, fenomenen. En uh, schrijft daarvoor een rubriek in het uh, tijdschrift Bres. Uh, nou, hij, uh, vrijdags komt hij vaak in een café. En op een gegeven moment kwam ik daar ook wel eens. Omdat hij zei: Van, dan moet je eens heen gaan, dat is leuk. Café is geld uh, naast het NRC Handelsbladgebouw. Dus ik daarheen. Inderdaad, flink wat gebloot, zeer space. was het daar toen. En uh, inmiddels is het me daar te druk en te rokerig. Dat, dat heb je wel vaak. Dat soort ontmoetingsoorders die lopen uit de klauwen vaak. Maar uh, daar zat ook de hoofdredacteur van het blad zelf. En die uh, had een vaag verhaal gehoord over de geest van dokter Rad. Ivar Fiets, de graffiti-koning uh, uit de jaren zeventig in Amsterdam. Die, uh, die, die zou als geestverschijning aan een stel jonge meisjes... Uh, daar is dat jonge meisjes toe zijn gekomen. En die hadden daar een heel wazig verhaal over... Aan de hoofdredacteur van Bres verteld. En nou was het de bedoeling dat ik dat soort verhalen in Bres ging schrijven. En columnist zou worden. En allerlei, uh, ja, van deze en geen zeiden zit visjes en weet ik wie niet allemaal. het uh, soort zweverige space verhalen zou gaan schrijven. Nou, ik bekeek dat blad zo is En ik zag daar allemaal... Uh advertenties van de rozenkruisers en de logezus en ordezo en uh, naast allerlei luchtionisatieapparaten en, en en spacebrilletjes die je op je hoofd kunt zetten zodat je allemaal kleuren via elektroden voor je ogen krijgt. En kortom, er zitten ook een heleboel van dat soort rare uitvindingen de vorige uitvindingen uit de vorige eeuw die zitten daar ook bij. Maar ook bijvoorbeeld het zich verdiepen in, in het verschijnsel energie, Tesla's universum uh, zegt de uh, geïnteresseerde in energie misschien wat. Er uh, was ook een lezing in die kosmos. Uh, ja, ik, ik bekijk dat allemaal een beetje van, nou ja, interessant, maar, maar hoe dan nu verder? En, en uh, ik probeerde erachter te komen van, hoe kan dat blad nou zo glossy blijven draaien? Nou, dat, dat was volgens mij die, die, die hele loge uh, orde uh, club die daar geld in stopt. Want het verbazingwekkende... ...was en is, dat allerlei driedelige pakheren, die uh, normaal uh, maar een beetje zo... Of, ...of ze proberen een beetje met je te dollen van, hé, hey, interessante meisje, uh, dat hoeft geen, geen verder betoog... ...of, uh, of ze, ze zien je helemaal niet staan, maar deze heren gingen heel erg serieus meteen om mij in... ...dus ik dacht echt van, goh, verrek, ja inderdaad, uh, zonder aanzien, des persoons wordt hier uh, uh, alles wat uh, werkelijkheid en fictie is uh, bestudeerd... En dat zijn grote fenomenen die niet genoeg verklaard worden. Dus kortom, ik heb de geheime leer van mevrouw Blavatsky van A tot Z gelezen. Ik denk zo. Dat nemen ze me al niet meer af. En uh, nou, het viel allemaal nog wel mee wat daarin stond. Uh, ik vond het allemaal niet zo, uh, niet, niet zo warrig als mensen me hadden gewaarschuwd dat het zou zijn. Het, het was allemaal best wel. Uh, te lezen, maar vervolgens dacht ik van ja, ik nam, ik nam mijn columnistenschap veel serieuzer op. Ik zag daar een heleboel gezwendel, en dat is met parafysie is dat nog veel erger, een heleboel gezwendel om onzekere mensen geld uit hun zak te kloppen en, en dan het onzichtbare te verkopen. En dat zijn de kleren van de keizer natuurlijk, het, het, het onzichtbare. Dus ik, ik had meteen besloten, weet je wat, ik bombardeer mezelf op de bres, columnist aardse zaken. heb ik wel geteld één keer daar een verhaal in gezet over een geest. Ik heb één keer mijn leven een geest gezien, samen met iemand anders in West-Afrika... in een woning waar uh, deze persoon dan ook gestorven zou zijn. En die woning was ons aangeboden, want iedereen zag daar die geest altijd. Dus dat was uh, een goed, uh, uh, merkwaardig verhaal. Dus dat is de keer dat ik zelf uh, de uitzondering bevestigde regel ook in, in Zweverij verviel. Ik heb het ook verder maar niet verklaard. Uh, en... Uh, maar verzwegen dat, ik een joint had, dat we een joint hadden gerookt... voor we dit fenomeen aanschouwden. Maar verder hebben we me bezig gehouden bijvoorbeeld... ik wou weten wat is water, dus ik vroeg het aan de hoofddruk, wat is water, wist hij niet. En mijn vader zegt, water, waar komt het vandaan? He, je kon me toch altijd alles vertellen? Wist hij niet. En ik ging zo'n tijdje door en nog meer mensen verraadplegen... En niemand kon mij vertellen waar het vandaan kwam. En toen ben ik daar een studie naar gaan, uh, gaan maken... dat vijfhoekig molecuul wat altijd zijn diepste punt zoekt... wat in de kosmos aanwezig is... en wat de basis is van het leven op aarde al hier. Hoe wij uit water bestaan. Hoe we ooit vanuit de oersoep van zeg maar, een eencellig wezentje... via fotosynthese... Ik maak het nou even een korte rep van. Uiteindelijk ging dat, werd dat een meubeltje en die ging andere dingetjes opeten. Op een gegeven moment kroop dat het land begon te zwemmen... en echt een vormpje te krijgen. Daar kroop dan het land op en zie daar... Uh, uh, een miljard jaar verder. Uh. Oké, okay, welkom uh, aan het radiotoestel. Dan kun je je nog gaan verbazen wat een dingen we inmiddels hebben gemaakt. Dat we terug moeten naar die oersoep. En daar is mijn uh, interesse in die kosmos ook weer opnieuw gewekt. Van. Ja, als ik kijk naar de microfoon waar ik nu in spreek, dan heeft dat niets meer te maken met het eencellige wezentje. Het heeft wel ermee te maken dat we metaal kunnen, kunnen maken in de vorm die we het hebben willen. Kijk, het, het, dus hoe we dingen kunnen vormen, zoals ook dat water, dat vijfhoekig molecuul, ik dwaal alweer af. Dat kan in elke vorm terechtkomen, of je het in een glas zet of een vierkante bak, dat maakt niet uit. Uh, en het zal altijd naar de bodem gaan, dat is het, uh, want het zoekt zijn diepste punt. En... Uh, ja Dus er, er kan wel degelijk het een en ander, uh, wordt wel degelijk het een en ander gemanipuleerd hier op aarde. Maar zo worden wij zelf dus ook gemanipuleerd. Dus ik, ik had min of meer als een soort... Ja, ik heb een beetje kuifjeachtig het aandrang hoor. Dus ik, ik, ik wou daar gewoon... Ik uh, dacht van nou, ik blijf er flink braaf bij die bestand houden. En dan, uh, dan kom ik er wel achter wat erachter zit. Nou, dat, uh, in ieder geval, ja, al dat soort zware stukken. Maar ik kreeg zo weinig reactie erop. En ik had verwacht dat het nou en dan was ik een keer heel dichtbij de essentie van het bestaan en de genetische manipulatie tot hoe ver mogen we gaan en dan kwam er ineens weer iemand midden in zo'n discussie die zei van... nou kom, moet toch iedereen zelf weten wat hij denkt? En hup, al deze heren gingen het glas een handbraaf achter die dame aan... naar een volgende feestelijk vest moment in dat gebouw waar we toen waren. En denk ik denk toch, echt wat jammer nou. Nou ja, oké, okay, zo is het leven dan. Dat is dan misschien de essentie van het bestaan. Dat iedereen zelf maar moet weten wat hij doet. Uiteindelijk kwam ik er natuurlijk ik, al mijn forsingen achter... dat die essentie van het bestaan natuurlijk gewoon de voortplanting is. Want uh, dat heeft ons tot hier gebracht. En dat is zo simpel. Maar ja, dus ik had daar een heerlijke omweg voor. Van in hoeverre is die voortplanting. Mag je daar dan je ook nog in gaan uh, bemoeien. En uh, zou het niet handiger zijn als we zeven vingers aan iedere hand hadden. En waarom dat dan niet gelijk voor de volgende generatie geregeld. Maar aan de andere kant van ja, zeg hoor eens even. Straks uh, mogen alleen de supernormaalste. En waar is dan de dichter uh, in, in de toekomst? Nee, die moeten ze er natuurlijk niet bij hebben. Of dat wordt dan weer zo'n brave jurkere gedichter. Uh, want... Uh, geen, geen eigen gerijde type, alsjeblieft, wel juist in, in, die, in die interactie van, van er gebeurt wat en, en het stellen van domme stellingen en, en, en het, het laten zwoegen van, de, van die hersenradertjes. Komen er ineens nieuwe ideeën tevoorschijn? Vaak ontstaat een nieuw idee eerst in de kunst en dan in de wetenschap en misschien is het... Uh... Zelfs met de ruimtevaart wel uh, zo geweest... dat men oorspronkelijk vanuit alle prachtige plaatjes... steeds grotere behoefte kreeg daar werkelijk een keertje te gaan kijken. En uh, ja, dat uh, kan ik nergens uh, echt zwarte bit krijgen. Maar dat, dat zal wel degelijk een stimulans zijn geweest. Bres nog een en ander, één keertje kreeg ik reactie op het verhaal, het ging over de verboden gemoedstoestand, stoont de Duitse grens over. Ik had dus niets bij me, maar ik was wel uh, stoont. ...en dat leidde tot een anderhalf uur oponthoud bij de grenspost... ...en dan twee dronken douanemannen en de ene mocht promotie maken als hij wat vond... ...en die kiels waren allebei behoorlijk beschonken. En op een gegeven moment zegt een van ons twee van... ...ja ga, van, jullie roken thuis echt hartstikke, hè? ja ga nou maar. Dus daar kreeg ik een boze brief over dat ik in het blad Stuf, tot op heden niet getraceerd... ...moest gaan schrijven en uit Bres weg moest blijven... ...en er werd een abonnement opgezegd wegens het beledigen van... Uh, een buitenlandse ambtenaar in functie en nog wel uh, een Duitse politie, uh, douanebeamte. Dus toen dacht ik, ha, daar ben ik dicht op de bron, want Bres was vroeger een beetje een run, blaadje zeg maar. Ik vond het een beetje schimmig blad, waarin, uh, wat hebben de edelgermanen ons voor, uh, te vertellen, of zo. En dan vond ik, uh, van, oh. dus ik had echt zoiets van, nou, als het mij lukt, uh, drie van die oud-Nazi's daar uh, hun, hun, hun lijfblaadje te ontnemen, dan is dat in, in ieder geval een winst. Dus dat was er één. Eén heb ik te pakken genomen. Nou is het natuurlijk nooit, te, had ik bij de administraties moeten vragen of inderdaad in die jaren, dat ik twee jaar dat ik voor bes heb geschreven, zijn abonnement ook niet meer heeft opgenomen naar de handen. Misschien was het om gewoon om het welkomstgeschenk te doen. Dat weet je maar nooit. Meer. Dat, is het, dat is ook al die mensen die een VPRO-lidmaatschap opzeggen. Dat valt ook nooit na te gaan of ze het werkelijk hebben gedaan. en Niet stiekem of later weer lid werden, maar uh, ja, Afijn, dus, uh, dat, dat was mijn idee. En dat bleek dus sinds die oude hoofdredacteur uh, Krauts daar weg was, was dat wel wat minder geworden. En die man had natuurlijk ergens ook wel gelijk dat iedere cultuur even interessant is en dat men door WO2 zich natuurlijk niet moet laten weerhouden van het onderzoeken van dingen bij oude Germanen, Battenvieren, et cetera. Natuurlijk, nou, maar, maar omdat het in, in zo'n overtrokken rare mate is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog om, en daarvoor om de hele geschiedenis naar het Germaandom toe te, te trekken, uh, heeft het best wel zin om daar een beetje afstand van te nemen en hoeft men daar niet eeuwig op door te gaan. En dan is het ook interessant om andere dingen te gaan bekijken en dat is wat die nieuwe hoofdredacteur, Dries Langeveld, heeft gedaan, die mij aanstelde uh, aan, uh, als columnist. Maar ja... Op een gegeven moment. Wat heb ik dan, toen, toen had ik. na die Afrikaanse geest. die ik had gezien. dacht ik. was iedereen zo enthousiast. dat ik dacht. weet je wat?. Uh, er, er verscheen een artikel. van Christian Kanstershand over Isabel Eberhard. En. Uh, ik had op zo'n moment dacht ik, weet je wat, ik heb zoveel over woestijn, dat is na de kosmos, mijn grootste... We komen straks ook wel binnen het kosmische weer op de woestijn terecht. Maar ik uh, vond, weet je wat, ik ga wat over de, mijn woestijnreis door de Sahara, dat we tien jaar terug. En dat vond ik zo spannend, ik weet heel wat materiaal klaar liggen, ik wou er altijd nog een boek van maken. Dat ga ik nu mee beginnen. Dus na acht of tien kantjes, hup, was die eerste de geboren. En... Uh, Daarin zag je bijvoorbeeld ook nog dat we zwemvlies tussen onze vingers hebben. Ik, ik lag in het zand in het donker en ik voelde die einderosie en een klein schelpje. Dus ooit was daar water geweest en de droge huid van mijn handen had nog iets van zwemvlies. Van het amfibie wat we ooit geweest waren en de dorst. Dus dan kwam ik toch weer op mijn oude stokpaardje. Maar uh, ik, uh, ik, mensen waren enthousiast, hè? eindelijk reactie. Dus kortom, uh, volgende uh, reiscolumn, volgende onderdeel van de reis. En zakte ik af. en Toen was ik bijna bij Nia mee. En dan had ik hem afgebeld, belde hoofd, de hoofdstuk de Ik zeg, zeg ik heb hem af. En begon al steeds mee te morren, dat was me wel duidelijk. En ze wisten het echt niet meer of ze nou Tunesische kamelen en zo. Wat ze nou in godsnaam illustratiemateriaal of zoveel foto's er onderweg ook niet gemaakt. En, maar het werden hele spannende verhalen, waarin juist in de middle of nowhere, uh, op de ethiek van de mens. Ik bedoel, wat doe je als een baby die, die, die, die voor je, voor je, je, je, volgens mijn visie niet meer dan 24 uur nog te leven heeft mij als cadeau wordt aangeboden. Ja, wat, wat doe je dan? Dat soort uh, moeilijke stellingen. dat is dus, hey, niets, ni, niets menselijks, waar kwam daar niet voor? Juist daar waar niets is. En, en dus de laatste keer zegt de hoofdredacteur: gaat het nou alweer over zand? Ik zeg, nou, de, de geologische samenstelling van het gebied bestaat inderdaad uit zand. En het woord komt inderdaad nog een paar keer voor. Nou, heb ik ook wel einderosie en zo gebruikt om het een beetje te variëren. Uh, zelfs het juiste woord ervoor gekocht om te kijken of er nog meer woorden voor zand waren. Maar dat is even in Nederland vrij weinig, in vrij weinig woorden voor zand. Ik denk dat je doorrek moet zijn. Om daar uh, een prink uitgebreid vocabulaire van te hebben. En uh, nou ja, vende zei die mwah. Nou, ik zeg ik weet het ook goed, maar ik kan het ook laten hoor. Nou, laat dan maar. Nou, dat was het. Dat was bekist. En... Uh, daar heb ik niet echt spijt van hoor. Ik ja, voor mijn Afrika verhaal wel een beetje. En, en omdat ik dat, ik, dat omdat het inderdaad illegale wetenschap bedrijven was in Burst. Dat vond ik wel leuk om te doen. Maar het was elke twee maanden zo'n stuk en elke twee maanden weer een heel onderwerp gaan verzinnen en check en dubbelcheck. Want kijk, hier doe, praat ik nu gewoon. Het is brainflow. Maar, maar als iets zwart-wit staat, dan moet het terdege onderzocht zijn. Er mogen, mogen geen halve waarheden of onjuistheden in voorkomen. Want dan maak je jezelf ongeloofwaardig. En dan worden die artikelen niet meer de moeite van het lezen waard. Wat ik af en toe wel eens vond met een brescolumn. En het, de, de, de splitsing kwam eigenlijk op het moment dat uh, incest een goddelijke gebeurtenis... over beeldjes die dan groot en klein waren... Uh, in, uh, waar was dat? Ergens bij de Inca's of zo. En die waren dat Ik had vond dat dat artikel nooit in bres geplaatst had mogen worden. Dat moet je dan in een vrouwenblad doen of zo. Waar de mensen die daar last van hebben, de slachtoffers, daar misschien zich nog een beetje... kunnen denken van, ach ja, zo kun je het ook nog bekijken. Dat ze het een beetje kunnen relativeren. Maar dan moet je niet zo'n blad wat bij uitstek geschikt is voor vaders en, en, en dat soort rooskruistiepetjes, die volgens mij gewoon een kat in het donker knijpen. Ja, ik ben er dus nooit achter gekomen. Ik ben nooit uitgenodigd om zitting te nemen in een loge. En Simon Vinkhoog heeft er ook nog nooit over gezegd of hij dat wel heeft gedaan. Dus ik heb het mysterie achter me gelaten. De deur is dicht gegaan. Ik weet niet meer wat er zich in dat vertrek bevindt. van mijn woestijnreis was dat ik uh, daar inderdaad op die naakte aarde lag, in het zand duizenden kilometers zand zand, werelds wereldgrote zandbak en daardoor zo ontzettend duidelijk werd wat, het op, wat de oppervlakgesteldheid gesteldheid van deze planeet is op het moment dat de mens alles vernietigt heeft want dat de natuur zelf doet dat ook is ook wat bezig en uh, dus wat dat betreft, als de hele aarde een, een, een, een, een, een, een Geërodeerd en dan wordt het uiteindelijk één, woestijn. En het, als het een beetje doorgaat, wordt, wordt elke steen ook, ook, ook zand onder invloed van wind en water en uh, lucht. En uh, dat, dat, dat, het hele, ja, dus dat het hele oppervlak van die uh, van die van, van, van die aarde zo kwetsbaar is. En dat en werd we daar zo ontzettend duidelijk hoe, hoe, wat een kale planeet het is, dat het alleen nog maar die dampkring was die mij beschermde, die zuurstof, en, uh, terwijl die zuurstof die, die zorgt ook voor die, die erosie. En uh, dat is dus ook iets wat mij altijd, altijd bezig heeft gehouden, hè? zure regen, dat, dat, dat is verschrikkelijk. Maar aan de andere kant is het de wraak van de natuur zelf, het is ook weer natuur. Het, van oké, okay, nou, dan, dan, dan, dan maar niet de mens op deze planeet. Oké, okay, wat zet ik voor in? Nou, alle andere grote levensvormen, olifant, walvis, ze maar door, het zeehondje. Nevermind, maar uh, pak ze wel terug. Weet je, dus uh, dat, dat heeft dan ook weer zoiets. Als ik het dan zie regen denk ik van nou, ah, deze, deze aarde is dan af. Uh, ja. Ze pakt het ook wel terug hoor, vulkanen. Ik hou erg van natuurgeweld. Enorme stormen, en, uh, zoals die stormen die we onlangs hadden, dat Nederland ineens weer beneden zeeniveau achter een paar lullige duinen ligt. En schitterend, net goed voor die Nederlanders. En, beseffen ze dan maar weer eens in een drooggemalen moeras. En, uh, maar die, die, maar die, die, die, oh, dat oppervlak van, die, van, de, van de woestijn dus... Het leuke was dat toen ik de, de, de, de reizen, ruimte kiekjes van de voyagers, zoals de, de deskundigen die noemen dat graag kiekjes, net alsof het, alsof het maar niks is, en, en die voyager die is op dit moment nog steeds onderweg. Dat, dat ding dat werd al afgeschoten vanaf aarde en die wordt, dat komt dan in een baan en dan wordt hij aangetrokken tot een bepaalde hemellichamen, planeten manen. En dan ketst hij weer af naar de volgende, dat hebben ze heel mooi berekend en hij is nu nog op weg. En eentje van de twee, geloof ik, het zijn er twee, uh, die, die is al verdwenen en die zal wel ooit ergens stranden of als ruimtepuin. Die, die, komt, die komt dus niks interessants meer tegen op zijn baan. Maar die andere die is nog flinke tijd onderweg. En nou, daar zaten te gekke dingen bij. Want ze hebben dus allemaal hele bijzondere meetapparatuur aan boord. en de beste foto- en uh, filmmaterialen. En zo bleek uh, de, de, de, de, de, de baan om uh, Saturnus uh, ringen. De, hoe die in elkaar zitten dat het allemaal hele kleine klontjes zijn die uh, allemaal in een baan hele dunne mooie schijf zitten eromheen het is geen ring het is een schijf en uh, Venus is zo groot er zitten vlekken in van materiaal wat, wat steeds naar elkaar toegetrokken wordt en, en zo'n vlek is al even groot als de aarde en ze weten die vlek wordt steeds groter soort, het lijkt een beetje je zou bijna denken er is een Japanner die die, die die drukt dat en die maakt die animatiefilmpjes die zie je met aardappels in de weer met, uh, het oppervlakte van Venus lijkt heel erg op room die je in koffie gooit en als je het dan in gaat draaien ja, ja, hij liet ook ooit zien hoe hij dat deed en uh, het ziet er verrekten dus ik geloofde op mijn ogen bijna niet dat het de echte beelden van de Voyager wa uh, waren. Uh, er zat er eentje bij Io en ze hadden daar ook geluidsopnames van. En die, uh, hoe geluid uh, te meten is, dat moet je mij niet vragen uh, in de kosmos, maar het was gemeten. En ik uh, zag het geluid niet namaken, maar het klinkt als een en grommel en een permanente vulkaanuitbarstingen. En dat ding dat keert zichzelf dus constant binnenstebuiten. En het zag er dus uit als een soort jojoende tennisbal die maar in en uit uh, zwelde. En uh, werd hij aangetrokken door de ene planeet of zon en dan weer door de, door de ene planeet. En dan werd hij aangetrokken door de ene planeet en dan weer door de andere. En deze maan die bleef dus maar de hele tijd uh, als een soort zachte bal in en uit vibreren, was een heel mooi gezicht. Zo kwam, kwam die Voyager nog een eind verder, uh, langs een planeet, en alle ideeën die de mensheid ooit heeft gehad over hoe het in de hel moet zijn, zo was het daar. Ik weet niet of het uh, of het die I.O. was, of dat het een andere was. Maar... Er hingen dus niets dan zwaveldampen boven het oppervlak. En in die zwaveldampen, volgens de foto, uh, waren dan dingen te herkennen. Dat is een soort Roosjachttest eigenlijk. Daar waren ratten en duivels. Ik zag zelfs Batman en ik had toen geen koorts. En dat kwam gewoon door, door, ja, door het gebrek aan dampkringen. Dan dus, kregen die gassen een vreemde... Dat is zo genoemelijk uit, moet je bedenken. Dat ja, waardoor er toch weer een Bresciaans-achtige invalshoek komt van, ja, waren we daar niet ooit al geweest? Wisten we dat het er zo uitzag? Of hebben we onze hel gewoon op het vulkanisme op aarde gebaseerd? Of uh, hadden we een vermoeden dat, het, uh, dat, dat er een verbanningsoord bestond waar niets anders was dan vloeibare zwagen? En... Uh, dat we deden ze ook leuke zwavelproefjes in het laboratorium die ze zien hoe zwavel van geel naar dieprood en zwart stroperig massa. dat verklaarde dan de verschillende kleuren. Uh, want dat, dat willen we natuurlijk ook begrijpen, waarom er dan nog zoveel kleuren te zien zijn als er maar één materie is. Maar zo kwam, kwam die Voyager ook langs een planeet en daar was een hele dikke smoklaag omheen. En nou was die Voyager natuurlijk goed. Uitgerust, is nog steeds, hopelijk. En uh, hij kon door het oppervlak heen pijn dan kreeg je van die computer uitdraaien en uh, met, met een bibberlijntje, waardoor konden ze konden zien hoe het oppervlak uitzag. Dat konden ze, alle gegevens, de op de samenstelling en op een of andere manier konden ze dat allemaal weer in een animatie omzetten. En toen bleek er onder die smoklaag een, een een, ijskrist, ...een ijsplaneet te zijn. Met, nou, dat doet je een beetje denken aan de vorm van Manhattan. Maar zulke grote ijskristallen, dus zo groot als wolkenkrabbers. Echt krankzinnig. En ze hadden dus weer de mooiste apparatuur erbij gesleept. Dus een prachtig. 3D-vloogje over dat landschap. Heen. Echt schitterend. Maar onder, de, onder, die, onder die soeplaag zijn dus de mogelijkheden... ...die eender zijn aan dat wat bij ons op aarde is waargenomen, dat is wat ze vermoeden dat, dat, dat er was, voordat wij in welke levensvorm dan ook er was. Dus ze zeggen, over zoveel miljard jaar zal daar dat eencellige wezen uit die soep tevoorschijn komen. Want dat is het eerste waar ze de kosmos naar zoeken, is deze water. Hè? Meestal is het in bevroren vorm, zoals op deze in bevroren vorm. Maar wat is nou het geinige? De zon die komt steeds dichter bij de aarde. En de zon zal uiteindelijk de aarde doen smelten. En uiteindelijk zal de zon Steeds dichterbij, die planeet die nu ijs is. Dat ijs zal gaan smelten, dat eencellige zal daar in die oersoep rond gaan lopen. Oké, nee. ja, dan nemen we even dicht tijd verder, uh, begint het daar rond te kruipen op een gegeven moment. En dat is het grappige. Op het moment dat het voor ons op aarde niet meer te harde is, is het daar net aangenamer aan het worden. Nou, is de ruimtevaart dan dus al zover. Je kunt echt niet over ons in de zin van jij en mij spreken, want wij zijn er dan al niet meer. Maar uh, tegen die tijd zouden we ze dus met z'n allen kunnen verkassen daarheen. Er is natuurlijk geen enkel argument om er dus maar op aarde een puinhoop van te maken. Want dat maken we toch zelf niet meer mee. Nog uh, onze kind, kinderen, et cetera. Dat moet je dan echt in miljarden jaren zien. Maar, en dan, komt die, dan, dan is het daar nog uh, een, een, een, een, een mensheid lang aangenaam toeven. Dus zolang als we hier nu al zijn, dus zolang als het leven nu al op aarde is. En dan is de zon inmiddels zo oud en moe dat hij naar ik meen implodeert. En uh, op, dan is hij op. En dan uh, is het afgelopen met dit zonnestelsel. En dan zullen de toekomstige voice-achtige dingen inmiddels wel weer op zoek zijn naar een verder zonnestelsel. Dat is de toekomstmuziek. Er is dus inderdaad iets gevonden. Maar niet in de zin van groene mannetjes, of uh, palmbomen, of... Uh, wat voor mooie beelden we dan ook zouden willen zien. Ze hebben nog steeds niet, uh, niet ze hebben nog geen eencellig wezen kunnen, kunnen tonen. Ja, uh, dan heersen daar dus ook zulke temperaturen, dat ze ook nog geen bodemproeven hebben kunnen doen. Hè. Dat, dat is de volgende stap natuurlijk. En, uh, het is zo jammer dat ruimtevaart altijd hand in hand moet gaan met oorlog. Dat het altijd met het, uh, het militair onderzoek Samen gaat. Want als ze de oorlog zouden schrappen, dan zouden ze zo, dan zouden ze al die kennis bedenken, die gasten die zo'n bom zitten aan het te vinden, wat een, wat een hersencellen hebben, die gasten. Die moeten gewoon iets beters gebruiken. En dat is het jammere. Maar dat brengt me trouwens wel op het idee om, om het even te gaan hebben, ook uh, over de. Uh, over, over de, de vredestijd, de glasnost, de Gorby-toestanden. Want het begon allemaal zo leuk met, met die eerste Russische astro astronaut. Nog geen cosmonaut, maar astronaut. En uh, die, uh, dat, het, dat het steeds vreedzamer wordt en dat het dus nu zover is. Mocht, als, als er, nu een, een, mocht er weer een lichtverschijnsel zijn. dan gaat het leger erop af en dan een unidentified flying object. En uh, dan uh, een ufo dus. Dan gaat nu het leger heel geïnteresseerd erheen. En inmiddels heeft iedereen zoiets. er komt het bijvoorbeeld laatst in België waren ze te zien, die lichtverschijnselen. En dat was zelfs uh, dankzij de handicap inmiddels een keurige amateuropname. Uh, dus niet meer zo'n schimmig kiekje. Wat uh, genet kan zijn, maar een echt officieel uh, videobandje. En het leger was erop afgestuurd. Alles. En iedereen is in een soort hoera stemming. Van hoera, we kregen bezoek. En terwijl dat tegen die koude oorlog dus allemaal heel grimmig was... Ik begin nu echt heel geïnteresseerd te raken. Van de, ja, bijna, de koffie staat klaar, zou je bijna zeggen. Zo'n speeltje hangt er. Het uh, nou, dus is maar te hopen dat, uh, dat daar dan iets wat uitkomt. Nou, van ah, die lichtverschijnselen, dus weten ze weten nog steeds. Dus, ik had straks de vis als voorbeeld. Dat ze nu denken dat vissen ook iets voelen. Uh, dus daar weten ze ook nog steeds helemaal niks van. Want er komen we ook weer uit op allerlei andere verschijnselen op aarde met licht die men dan... Uh, voor, voor heilige houdt en uh, weet ik wel niet allemaal. En dat, en dat is dus die vage hoek waar, waar ik mij zo, zo ver mogelijk vandaan houd, daar waar ik mij heb geërgerd aan Bres. Van nou ja zeg, kom op, uh, daar moet er een wetenschappelijke verklaring voor gevonden gaan worden maak het nou niet zo makkelijk door dat dan maar weer aan de goden. Want, uh, want dat is dus het interessante. Uh, geen, geen, geen, geen astronaut, geen kosmonaut, hoe moeten we ze noemen, we wibbel ook als een... Niemand komt normaal terug op aarde. Iedereen daar is, is iets vreemds met de mensen gebeurd. Het valt natuurlijk te vergelijken met een loopgraafsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog, die komt thuis. Nou, die, die had ook geen zin meer in een babbeltje met de buurvrouw over uh, onbenullige dingen en het hele gezinsleven. Dat ziet er zo betrekkelijk uit. Uh, nou, je ziet dat je ook uh, krankzinnig grote dingen hebt meegemaakt. Mensen die terugkomen van een uh, kosmische trip buiten de planeet Aarde. Uh, raken nogal een beetje. Het heeft de aarde daarna een beetje een bevreemdend effect op ze. Zo is er onze superheld uh, Wubbo Okkos. al wel bekend, neem ik aan. En die uh, had onder. die is ook nog wel vliegeliers. die had een als tripje. moest die doen. En hij had een flinke slok op. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat die man na zo'n reis niet, zich niet voor kon stellen... dat het onveilig was... O, o, o, om zoiets te doen... dat het voor hem uh, het zich van de aarde losmaken... en daar weer op landen... En de, de normaalste zaak van de wereld was geworden. Hebben we geen idee of die... die uh, mensen in zo'n ruimteveer... nou inderdaad flink zitten te slempen... om de verveling door te komen. Dat soort dingen krijgen we nooit te horen. Of het daar echt gesmeerd loopt en in de olie zit. Maar... dat weten we dus niet. Weet niet wat zijn brevet was hem afgenomen. Dat was natuurlijk... Uh, ja, als je geen vliegbriefet meer hebt, kun je moeilijk nog een keertje naar Jupiter willen. En dat, dat, dat, is, dat is dus ook het leuke, die afstanden in de kosmos. En dat, dat, dat rare idee. Als, we, als, ik, als ik ooit op Jupiter wil zijn, nog in mijn leven, dan moet ik nu vastgaan. Want die afstanden zijn zo gigantisch groot. Als dus je bedenkt dat uh, Nixon, dat Elvis... Eens uh, even kijken waar het Elvis Presley ging dood toen hij Voyager vertrok. Want Nixon was zelfs nog aan de macht. Zo lang geleden is dat. En, uh, en dat ding is nog steeds op weg. Het gaat zo, de tijd is zo'n zo betrekkelijk iets in die kosmos. En als je daar enigszins van die, van die betrekkelijkheid van tijd hebt gesnoven. Ik kan me voorstellen dat je je niet meer helemaal kunt houden aan al die, die regeltjes en, en dingetjes hier, die we hier op aarde voor onszelf hebben gesteld om uh, een beetje soepel te laten lopen. De kosmos uh, is het relativerende vermogen en dan nou weet ik nog steeds niet of dat nou uit onze fantasie voortkomt omdat we die astronauten op uh, de maan hebben zien rondspringen. Want als ik nu zo direct mijn ogen even dicht doe om ik een beetje bij te komen in het interview, dan kan ik zo wegspacen, dan loop ik inderdaad op die maan rond. En vroeg ik ook een keer aan mijn zus. Ze dus zegt, loop jij wel eens op de maan? Dat is nou een belachelijk idee, Dat ben ik toch wel eens geweest. Ja. Oh, als je een beetje inbeeldingsvermogen hebt, en nu met, met, met die Voyager helemaal, denk ik dat ik straks even naar die planeet met die ijskristallen ga. En daar lekker rond ga sjouwen in de, En omdat, omdat ik daar niet echt ben, zal ik ook geen last hebben van kou en uh, gebrek aan zuurstof en zo. Omdat dus het een en, en Die, die, die Voyager die legt dus een lijn voor ons. Die heeft het voor ons. Die heeft ons beeldmateriaal gegeven, waardoor we nu... ...onze fantasie daarover kunnen laten gaan... ...en uh, in, in de geest daarheen kunnen gaan... waar we er nooit geweest zijn... ...zoals we ons ook een voorstelling kunnen maken... ...van de sloppen van Rio en dat soort zaken... ...en uh, daardoor... Uh, ...ja, dat is dus heel betrekkelijk... ...van welke ervaring is je eigen ervaring... ...en dat is het lastige met televisie... ...doordat ik dit nu heb gezien... ...kan ik niet meer zeggen van... ...ja, dat komt helemaal vanuit mijzelf... ...dit is mijn eigen fantasie... ...en die is dan waarschijnlijk in ieder mens aanwezig... ...we zijn in staat een hele trip te maken naar de andere kant van de kosmos uh, en daarvoor zou je dus iemand moeten spreken die, die, die flink op lsd in de jaren 60 en die dus die kietjes niet heeft gezien zich daarmee bezig heeft gehouden ik, uh, ik zelf hoef, hoef geen lsd te slikken om, om, om de andere kant van de kosmos te bereiken En ik uh, kan me ook inbeelden dat ik naar de zon toe ga en uh, en dat, maar daar dat, dat gaat er gerustgevende werking vanuit. want op, op die, op die, die spacetrip die ik dan maak, over de hele aarde heen, in een soort videoclip, het lijkt wel, uh, ja het lijkt echt zo'n een videoclip liedje, dan hup, dan zie je de aarde, dan zie je hier en daar en daar wat van, en dan zoeft hij zo om de aarde heen, die camera, en dan zoeft hij uh, tot de aarde als een puntje de verte staat. Nou zo zoef je rond en dan ga je helemaal door inderdaad naar uh, Io, Saturnus en whoever. En het fijne daarvan is dat je niemand tegenkomt. Dat is het de rustgevende eraan. Je hoort niks. Je, je, het is gewoon een gemoedstoestand. Dus het kan in wezen ook zijn dat het, het is eigenlijk net zo lekker als zwemmen. Of, uh, dus het kan gewoon een soort tevreden terugkeren naar... Uh, ...naar het vruchtwater, zelfs wel vinden mensen zwemmen zo lekker... ...omdat ze, omdat ze van oorsprong zeedieren zijn. En uh, dat, dat, dat zien we nog aan het feit dat alles uit een ei of uit een vruchtwaterzak komt... ...als er zit nog water omheen in de hoeveelheid die nodig is voor de ontwikkeling van de vrucht. En, uh, en zo heb je dus kansen dat het, dat het dus een soort prenataal bewustzijn is. Ook dat is nog mogelijk, dus dat het niet en zuiver het spesen is... ...maar dat het iets is wat besloten ligt uh, in ons allemaal... En, maar dat, is, dat vind ik het jammer aan televisie dat, dat ik daardoor niet meer weet wat mijn eigen ervaringen zijn en aan de andere kant is dat ook heel plezierig want het geeft je, het vergroot je, het verbreed je horizon zoals ze wel eens zeggen en die horizon is dan nu zo breed als de hele dampkring maar waar ik nog steeds geen antwoord op heb gehad en wat, wat, wat, wat ik heel erg graag zou willen weten in deze ruimte de en gedacht en daar heb ik vroeger met mijn vriendinnetje uh, zaten we in bed, dus ik logeerde bij haar en we wilden diezelfde nacht, waren er een hele stapel Flintstones gelezen... ...en diezelfde nacht zouden wij een oplossing vinden wat er achter het niets was. Wij zouden erachter komen, want, want God zat daar dus niet, dat hadden we wel begrepen... ...maar waar, dan, dan moest er toch uiteindelijk een soort muur om ons zonnestelsel heen staan of iets. Er moest een muur zijn. Er, moet ergens, er is nooit iets, iets oneindig, er is altijd een einde ergens, of dat is dan weer het begin. Maar uh, zelfs als het, als het een soort vacuüm is, dus, nou, die woorden hadden we toen nog niet, maar zelfs als het iets is... Uh, ja, daar, daar kwamen we maar niet uit, we hebben de hele nacht gepraat. Het was, was echt, het was echt krankzinnig, we gingen maar door, we gingen maar door. Of ik het was, of dat zij het was, het plast op een gegeven moment was het bed, omdat we niet konden ophouden met praten. En dat gewoon die filosofische gedachte zoveel belangrijker was dan al het lichamelijke wat ons nog overkwam. En uh, dat heeft me ook nooit meer losgelaten. Ik weet niet of Tanneke zich dus daar nog mee. Mijn vriendin daar nog mee bezighoudt. Dat heb ik lang niet meer gezien, maar ik ben er altijd mee bezig gebleven. En uh, ik weet het nog niet. Dus het leukste idee was: we hebben ooit een Godstrip voor de koekrand gemaakt, Hugo en ik. En uh, daar de, de avonturen van God, de Heer. Hè, dat is die man op die wolk die die rust had willen ontmoeten. En Satan is er natuurlijk. En Jezus die had met zijn kruis lopen te slepen en zijn onverzorgde wonden. En, uh, maar God die legt dan op een gegeven moment uit: en de kosmos in elkaar zit. Want die gaat, een beetje, die gaat het scheppingsverhaal nog een keer vertellen. En de engeltjes, dat zijn dan baby's met vleugels en zo. Dat kan hij allemaal verklaren. Maar ja, afijn. Dus uh, waar is dan het helemaal? En dan gaat hij in zijn jaszak zoeken en dan haalt hij daar klein een doosje uit. Ze dus zal ik dus allemaal uit de doeken doen, zegt hij, wel in dit wijde tabbord van hem zitten te verroeten. komt het doosje tevoorschijn, maakt het doosje open. Er zit het hele zonnestelsel in. <coughs> Laat, laat hij dat zo zien. Er zit een doosje in. Er zit het hele zonnestelsel in. Laat hij dat zo zien. Zit hij, Mooi, hè? Zelfgemaakt. En, en zit hij, ja. En, nou, Dan trekt zijn hand terug. Zit er een raketje. Die is in zijn hand blijven steken. Zit hij, nou, die stuur ik tegenwoordig dus allemaal gewoon terug. Vroeger niet, hoor. Dan zat er wel eens een aapje in. en mocht van mij wel hier bij mij in de hemel blijven. Maar die andere, al die mensen, die nieuwsgierige idioten, die stuurt hij allemaal terug. Dus heeft hij een soort... Sorry, ik weet niet hoe hij dat dan doet, maar dan, hup, ga maar weer. En dat is natuurlijk een, een, een cartooneske vorm van het verklaren. Van, ja, is er zoiets als zwaartekracht, wordt men aan het einde van ons zonnestelsel gewoon teruggezwiept. Dat weet ik nog niet, dat zal die voyager uitwijzen. Of hij misschien over honderd jaar weer op aarde aanlandt. Of gaat die zwarte gat door naar de volgende plek. En ja, daar, is nog, daar is nog steeds geen, geen antwoord op, want er zijn wel, de, de wetenschap heeft wel allerlei stellingen dat er, dat er, dat er een spiegeling is. Hè? Dat, dat wat we aan deze kant hebben, aan de andere kant is net zoiets, dus daar is dan ook weer een aarde. Misschien zit daar dan ook wel op dat moment weer Diana Ozon op een radio te praten. We hebben helemaal geen idee van hoe we ons dat voor moeten stellen, of het echt gespiegeld is. En dan kom je bijna in die sprookjes, fantastische vertellingen zijn dat. Dus, ja. Maar voor hetzelfde geld is er het zwarte gat en dan uh, en verder niets. Dus ik uh, dus, heb uh, geen idee hoe dat... Uh, Kijk, we weten wel dat, hoe die kosmos ontstaan is met die enorme klodder smurrie... die maar rond blijft tollen onder een of andere waanzinnige magnetische invloed... En de, de, de, die ketsen op elkaar en die knalden uit en Het ene stuk werd weggeslingerd en de andere werden weer aangetrokken. En uiteindelijk kwam, kwamen daar dus planeten uit voort. Er zijn veel bodemstoffen die, die hier op aarde zijn, die zijn ook elders weer te vinden. Dat dan spreken ze dus van dat, je, dat die planeten echt familie van elkaar zijn. Dat ze zelf dus materie ontstaan. En, uh, maar, ach altijd, waar komt die materie dan vandaan? En dan komen we weer bij dat oude gesprek. Met, uh, uit mijn kindertijd terug, van ja... daar, daar, daar heeft nog niemand... Een, een antwoord op kunnen vinden. En dan, dan, dan moeten we ons dus af gaan vragen. Van, ja... Wat, wat, wat is onze eigen rol erin? Waar komt, dat dat dus, blijft dus ook altijd de vraag. Waar komt ons intellect vandaan? Waar komt het vandaan dat we over dit alles moeten nadenken? Ons, ons hoofd daar maar over blijven breken. Want ja, oké, okay. uh, instinct en dieren, dat snappen we dan wel. Oké, okay, ja, nou de mensen die, die gingen dan de uh, oh, zeg je gereedschappen gebruiken. En dan was er ondanks een wetenschap die had uitgevonden dat geroddel onze hersens had vergroot. Uh, want dat deed iedereen van hoog tot laag uh, of het nou wetenschappers waren of uh, lager gescholden, iedereen roddelt en dat had waarschijnlijk ervoor gezorgd dat altijd interactie in die hersenen bleef waardoor die hersencellen zich bleven vermeerderen en dan... maar dat dat kan dan wel zo zijn, maar ja, hoe ontstaat het is dat geroddel? En dan komt het dan overheen met gekwetten van die mussen verderop, hè, in die struik hier. En uh, ik, ik vind dat geen afdoende verklaring. Dat brengt mij nog steeds niet bij. Hoe is die microfoon nou uitgevonden? Als je er, dan kijkt naar de natuurvolkeren, net als de wesp van Leem, hun eigen hutje bouwen, dan kun je wel zeggen: van ja, oké, okay, en die zijn dan iets verder gekomen. Uh, die, die, dus zo, zo loopt dat smooth in elkaar over. Dan zien we een verbindingsvorm. Maar als je die mensen dan als een antropoloog die mensen dan vraagt: van ja, jullie hebben dan wel zoveel goden waarvoor, uh, wie waren de eerst, die goden of jullie. Dan lachen die mensen hun antropologische gezicht uit. En zeggen, wij waren de eerst. We hebben die goden uitgevonden. Anders, uh, anders hadden, hadden die goden toch niet kunnen bestaan. Dus ben je nou echt zo dom. En uh, die man staat helemaal versteld. De, die, die, ontdekte, die mensen geven ruidelijk toe. Om, vanwege onze sociale uh, samenlevingsvormen we hebben we goden uh, verzonnen. Terwijl de grootste kerk op aarde, het Vaticaan, beweert het precies tegenovergestelde. Die geloof dus echt. Paf, daar, daar, daar, daar zit één iets achter en dat, dat, dat, dat is dan de, de, de God zoals zij zich die voorstellen. Terwijl het natuurlijk ergens veel breder is, eigenlijk is het goddelijke, dat wij dat alles zelf zo bewust meemaken. Dus Als er zoiets als God bestaat, is het inderdaad die ene, die ene die zich in alles manifesteert, die ene, die ene ik. De, de, de plant, het dier, alles. En ook die dode planeten. Of wat ze dan dode planeten noemen. Ook die maan, dat is ook een god. Maar dan moet je niet meteen aan, de, aan, de, aan meer godendom gaan denken. Maar aan het alles onder één noemer. Zetten. Zoals dat er straks met le leven terugbracht op water. Zo. Ja, inderdaad, daar, daar kun je dus, uh, kun je, kun je dus allerlei rituelen omheen gaan uitvoeren als je daar zin in hebt. Je kunt dat ook gewoon accepteren en weten dat, uh, dat het net zo belangrijk is je planten water te geven als zelf, uh, zelf te eten en zo. En dat, uh, dat respect en ervan er uit te gaan dat niemand en niets minder is uh, dan jezelf. En dan uh, lijkt me dat afdoende, volgens mij gaat het daar gewoon om. En, uh, en daar hebben, ze, daar hebben ze een heleboel verschillende structuren aangegeven. gegeven. Zo zijn er ook tijden ook, ook, ook geweest dat, dat, dat men dacht dat de dichter regelrecht woorden ingefluisterd kreeg door de muzen. Dat waren dan een soort godinnen. En die, die, die, die fluisterden dat in. Men kon er niet vanuit gaan dat het vanuit de mens zelf kwam. En uh, dat, dat, dat is dus de grote makke aan het leven op aarde. Dat men nog altijd een, een, een, een buitenaardse kracht ervoor verantwoordelijk wil stellen. Dat er allerlei zaken gebeuren. In plaats van te accepteren dat men af en toe gewoon in staat is beter werk te leveren. En dat men die, die, die factor maar gewoon uh, in de hand moet houden. En, en dan die niet als het wat minder gaat meteen denken, oh de goden hebben minder steek van, nou Gewoon een mindere dag, uh, misschien even een wandelingetje maken en nog een keer proberen. En... Uh, om te accepteren dat het vanuit onszelf komt want er zijn ook nog altijd hele volkstammen die geloven dat oorlog en ellende, dat het iets met God of de goden te maken heeft nou zolang men zo primitief blijft denken dan zijn die primitieve volkeren in hun leme hut, die ruidelijk toegeven de goden zelf te hebben verzonnen zijn die een tamelijk veel hogere beschavingsvorm dan wij met al onze dingen en uh, onze zeggen uh, nog altijd op zoek naar God en, uh, en daar, daar, want daar gaat het uiteindelijk om men wil nog altijd dat leven op die andere planeet vinden. En, uh, volgens mij is, is dat het, hoor, met de, de, de, die F-17's of wat het zijn, de kosmos in sturen om die, uh, om die ufo's op te zoeken met, uh, en welkom te bereiden. Dat, dat men toch ergens nog het idee heeft, oh, nou, dan moeten we dan eindelijk maar eens respect gaan tonen voor die, andere, die wezen van die andere planeet waarvan wij dan dus wel af zullen stammen. Ik bedoel, het, ik vind het allemaal tamelijk uh, science fiction-achtig klinken. En... Uh, en zou ieder, en dat is dat is bij dat is bij columnist Aardse zaken die bij was. En, en nu ik daar geen columnist voor Bres meer ben, ben ik nog steeds uh, specialist aardse zaken. En dat, dat we het hier allemaal zelf in eigen hand hebben. Ieder voor zich, ik, jij, uh, uh, het dier, de plant, uh, de regendruppel, uh, het uh, zandkoolt in de woestijn.